De daders zijn gevlucht. Het is onduidelijk. of bij de plofkraak in het harde. Geld is buitgemaakt. In Tokio is een man dood op een vuilnisbelt gevonden... nadat hij was opgeveegd door een veegwagen. Waarschijnlijk lag de man op straat. De chauffeur van de veegwagen zegt dat hij hem niet heeft gezien. Het lichaam van de man werd ontdekt op de vuilnisbelt. Het is een 69-jarige bewoner van de straat die werd geveegd. In de buurt van zijn huis werden zijn schoenen en bloedsporen aangetroffen.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 De loop van de dag steeds meer zon. Temperatuur 15 tot 20 graden. De eerste dagen nog zacht en droog. Vanaf woensdag wordt het iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Die Freddy van Tijn, die klinkt precies als Dikter Haak. Ja, het leek le er heel erg op, hè? Ik kan het bijna niet geloven, was <laughs> het was toch Dikter Haak. Het was hem, De toekomst van onze Merel en fijnstof meten met je mobieltje. Dat hebben we net gehad. Maar uh, wat gaan we nog meer doen? Zometeen? Oh, ja, de toekomst van de Merel en uh, meer van dat alles nu in het tweede uur van Vroege Vogels. Er staan vast dagen voorbij dat u zich niet verbaast over de wereldenergiemarkt. En uh, ja, gelijk hebt u, want er zijn belangrijker en, en nuttiger zaken in het leven. En minder ingewikkeld. Want verbazingwekkend blijft het, die wereldenergiemarkt. Neem nou dit bericht. In de Verenigde Staten stapt men massaal over van kolen op gas. Want gas is daar spotgoedkoop. Klein lichtpuntje, zou je denken, omdat bij het verstoken van kolen nogal wat CO2 vrijkomt. Maar omdat de Amerikanen minder kolen verstoken, daalt de prijs daarvan... ...verschepen ze naar Europa en stoppen wij juist steeds meer kolen in onze centrales lekker goedkoop. Terwijl het juist de bedoeling is dat we minder van die vervuilende kolen gaan gebruiken. Even kijken, bent u er nog? Ja, en dan dit bericht. Omdat in Duitsland zowat de helft van de energie duurzaam wordt geproduceerd en het stroomaanbod enorm is, is het opwekken van vuile stroom steeds minder lucratief. Nou, ook prachtig. En er zijn dus energieproducenten die hun oude, verliesgevende steenkoolcentrales willen sluiten. Maar dat mag dan weer niet van de Duitse overheid, omdat er dan een stroomtekort dreigt... en de Duitsers niet warm de winter doorkomen. Dus daar is duurzame energie een beetje te succesvol. Weet je, dan is het ook nog de week van de energierekening, uh, geloof ik? Nou, ik hou het allemaal niet meer bij. Zullen we gewoon een, we een lekker vogelglijtje doen? Uh, vogel, de Siberische Boompieper. Het is de week van de Siberische Boompieper. Wij zeggen wel de week van de, de, de Siberische boompieper. Maar tegenover ons zit Jip Koymans, stadsvogel-expert uit Amsterdam. en Die keek heel verbaasd, want Jip, helemaal niet de, de week van de, de Siberische boompieper voor jou? Nou, niet voor mij, nee. Want ik heb het nieuws over de vogels niet zo bijgehouden afgelopen Krijg week. Krijgen we nou? <laughs> je was er niet? Ik zat in het buitenland. Oh, jij zat niet in Noorwegen akerhout <laughs> Nou, heb je het gemist. U hoorde de muziek in de herfst van de Russische componist Moritz Moskowski... De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De maand oktober is tot nu toe behoorlijk nat. En dat heeft zijn uitwerking op de natuur. Paddenstoelen zoals vliegenzwammen en gordijnzwammen schieten de grond uit. Wel wat later dan vorig jaar. En dat heeft alles te maken met een relatief droge zomer. Over naar onze Venolijn nu. 035 6711 338. Voor de eerste en laatstelingen van deze week. Anita Hitset uit Assen. Vanmiddag zag ik nog een groot koolwitje bij ons in de tuin. Het beertje sluiters uit Nijmegen. Ik heb de afgelopen week heb ik nog zonnebloemen gezien, zomerkrisanten, herfstasters, de hemelsleutel. Ik heb ook een vetbolletje nu op het balkon hangen. En vanmorgen zaten er drie koolmeestjes aan. Jacqueline Noordman, Amsterdam Buitenveldert. De eerste vijf. Zwart-wit met een beetje roze staartmeisjes in onze tuin net gesignaleerd. En de eerste twee pimpelmeisjes. Sylvia de Boer in Hengelo. Ja, het is herfst, maar deze week toch ook nog de tjiftje gehoord, Een citroenvlinder gezien. En een hulpeloos twartelduifje dat uit de nestkast was gevallen. Carla Vedoveld uit Almen. Ik uh, was het begin van de week op Ameland... En daar uh, zag ik nog bloeiende madeliefjes. Maar ik zag ook een cape. Marike Zuidinga, ik woon in Middellie, in de polder, de zeevang bij Middellie. verkeerd sinds een week een groep Indische ganzen van in ongeveer 24 stuks. Piet Tullemans, ik woon in Nederweert Op donderdag waargenomen in vuurvlender en distelvlender. 23 bonte zandhoogjes en niet vergeten 91 dagbouwogen. Nog nooit waargenomen zoveel. Met die pikkenmaat uit Enschede... bij ons begint de rhododendron alweer te bloeien. De eerste knoppen zijn alweer uit. Met vrater Willy Broddes in de beeld... drie jaar geleden vermeldde ik dat langs de Bischopsweg een mooie biefstukzwam stond. Nu staan ze er weer op dezelfde plaats en ik heb er ook gevonden een paar op het landgoed Oostbroek. Daar zag ik bovendien Judasoren op vlinderstruiken en de Rupsen doder rode koolzwam en oranje bekerzwam en nog vele andere soorten. Ja, we eindigden met uh, Frater Willy Boorders. We hebben het al eens eerder gevraagd. Hè? Als u nou weet uh, welke muziek Frater Willy Boorders graag draait op de achtergrond, <laughs> laat het ons dan weten. Want... Kunnen we dat ook afkondigen? Uh, precies. Uh, blijft u bellen, de Venolijn, 035 6711 338. Schelpen, nu de blinde schelpenonderzoeker Gerard Vermeij woont al jarenlang in de Verenigde Staten. Daar is hij hoogleraar aan de Universiteit van Californië. Hij doet er niet alleen onderzoek naar schelpen, hij is ook evolutiebioloog. En op die manier legt hij verbanden tussen de natuur en onze maatschappij. Deze internationaal vermaarde onderzoeker is af en toe in Nederland. Onlangs was Gerrit Vermeij even in Rotterdam. En verslaggever Henny Radstaak heeft hem meegenomen naar de schelpencollectie van het Natuurhistorisch in die stad. En daar worden beide heren ontvangen door conservator Kees Moeilijker. We zijn op de zolder van het Natuurhistorisch in Rotterdam. Ja, het uh, schelpendepot. We komen in een ruimte met ja, allemaal een kasten beetje. met hele brede, dunne laadjes. Ja, dus de schelpen is een van onze grootste collectieonderdelen: 200.000 monsters. Maar heeft u een. een Wil u wat, wat zien? Nou ja, zien is het... uh, eigenlijk wel. Kardi-idee. Ja? Um, Even zoeken? Kardiidee. De, de kokkels. Kops. Kokkels. Ja. Ik ben namelijk uh, bezig met iets met kokkels en dus ja. dat zou een fantastische gelegenheid zijn om even naar iets te kijken. Ja, even kijken op de etiketten, even spieken. Ja, is de, de, ik weet niet welke. Ik kan natuurlijk alles gewoon open doen en dan weet ik het gelijk. Oh, juf, door te voelen kunt u al meteen uh, een ja, soort determineren? Als het tenminste het Oh, ook Oh, wat zijn die? Uh, hoe heet het? Angel wings, uh, hoe heet die dingen? Volos. Volos, Volos ja. Ja. Prachtig, zegt ja. Jezus. Deze komt uit Frankrijk. Ja, oké, okay, dan gaan we de verkeerde kant op. Gaan we verkeerde kant op? Kant <laughs> ja. ja. ja. Dat dus Gaan aan de andere kant uh, zijn. Ja. Je trekt nu gewoon zelf een la open. Ja, zeg je, dit is een pitar. Een mooie pitar. Ja, een mooi spul. Ik vind het spoel. toch fantastisch om te zien, meneer Van Mij, dat u door alleen te voelen al die soorten gelijk kan determineren? Nou ja, de soorten misschien niet, maar de groep over het algemeen natuurlijk wel. Maar de, de soorten, dat is natuurlijk uh, niet altijd even makkelijk. Nee, okay. uh, ik heb de cardi-D gevonden. Oh ja, yeah, oké, okay, dit zijn de ah. cardiërs. Kantak Fantastisch. Schelpen met van die uh, scherpe punten erop. Ja, ja, ja, ja. dit zijn, uh, oké, okay. dit is nou juist precies wat ik zoek eigenlijk. Die uitsteeksels, die, uh, daar kijk ik juist naar... Het is een prachtig exemplaar hoor, maar uh, waar, waar ik naar zoek, dat, dat heeft dit exemplaar nou toevallig niet. Dus even kijken, André? waar Sorry. hebben we dat wel. We gedaan. hebben nog toch 19 oh, laden overgelopen. Oh, dat is, dat is oh, ah. Ja, nu komen Ah, great heen. Jesus. Ja. Yeah. wacht even, mag ik la Met allemaal vakjes, ja. vakjes met ja. allerlei schelpen. Wit, bruinachtig. Ja, en de, en de natuurlijk prachtige sculptuur. Hè, die die, uh, die T-vormige ribben en zo. En, uh, ja, ik kijk dus naar hoe die rand gekarteld is. En of ze nou gekarteld zijn door de ribben of door de tussenribben. En uh, daar ben ik eigenlijk mee bezig. Dat mag heel krankzinnig klinken, maar dat is nou iets waar, waar niemand zich uh, ooit mee bemoeid heeft. Maar wat en, valt daaruit af te lezen? Uh, nou, onder andere, hoeveel uh, onafhankelijke delen van de schelp er zijn. En ik, denk, ik heb zo'n vermoeden dat dat twee zijn. De schelp is niet. Ja, de, de, de schelp bestaat uit twee uit, delen? Het is natuurlijk. Nee, uh, ja, dat, dat is, de schelp ik heeft natuurlijk twee, uh, twee helften. maar... Ondanks het feit dat een van die kleppen een, een stuk is... is het genetisch gesproken of on, on, qua ontwikkeling gesproken... bestaat het in feite uit twee genetisch onafhankelijke delen. En uh, dat kan je dus zien aan de manier van vorming van de ribben... en van de uh, karteling aan de, aan de rand. En dat heeft niemand ooit beschreven. Ja, Dat is altijd heel nauwkeurig kijken, hè. Dus je noemt het is heel... Kijken, hè? Oh ja, ik noem het kijken. Of zin, ja, voor mij is het of, wat wonderlijk, hoor. Nee, nee, nee, maar, goed, maar het uh... voor mij helemaal totaal normaal, ja. hoor. Dat ja, ja. Uh, uh, is denk voelen, ik he? niet. Het is voelen, maar. Ja. Uh, het is voor mij altijd. Heb je heel wel echt... beeld bij? Ik, zoals zei, ik heb een tactisch beeld. Hè. Men, in, wij hebben het over. Uh, uh, in Engels zegt men de uh, mind's eye. En ik zeg altijd de mind's fingers of zoiets oh, in de geest, weet je wel. Dus ik. Ik heb altijd een ik, ik droom over schelpen. En dan, dan, dan, dan voel ik ze. En dan, dan creëer ik allerlei schelpen die niet bestaan en zo. In mijn dromen, weet je wel. Ik droomt echt over schelpen? Oh, ja, zeker. Oh, ja, vaak, vaak, vaak. Maar het is, ik heb nog nooit deze soort gezien. Dat is wel fantastisch. Uh, jullie hebben werkelijk mooi spul. Jezus. Oké, oh. goed om te horen ja. Ik bedoel, er zit wel, um, we hebben hier wel een schelpenkenner in huis van um. wereldformaat. Ben je dus niet alleen maar schelpenbioloog, nee, wereld, nee. wereldvermaard, maar ben bent ook eigenlijk ja, officieel geoloog, maar ook evolutiebioloog? Uh, ik noem mezelf eigenlijk evolution evolutionair bioloog, uh, paleobioloog. Dus ik heb ook bijvoorbeeld uh, geschreven over. Uh, uh, wat de verschillen en de gelijkenissen zijn... tussen de uh, menselijke economie en de natuurlijke economie. Zo, zo, dus ik, ik heb ook wel uh, op economisch gebied geschreven. Wij kunnen onze, onze maatschappij, onze samenleving spiegelen... aan de hand van de wereld van de schelp. Eigenlijk wel. Of tenminste, dat is mijn visie natuurlijk. Uw boek, uh, Schelpen en beschaving... Mm -hmm. Vorig jaar volgens mij in het Nederlands verschenen. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel biologen die heel veel verstand hebben van, uh, van een klein groepje. Maar er zijn er maar weinig die durven bredere verbanden te trekken. Ja. Mag ik ze een voorbeeld voorbeelden uithalen? Want u dus zei bijvoorbeeld in, in uw boek, schrijft u van het kapitalisme, mm -hmm. wat wij kennen. Mm -hmm. Daar zie je in de natuur aan dat dat niet goed kan aflopen. Het is natuurlijk zo dat uh, kapitalisme maakt groei mogelijk, maar het hangt ook van groei af. En dat is nou juist een van de grote problemen. Want op den duur hè, moet, moet de menselijke bevolking eigenlijk stabiel worden. Het, het kan niet altijd blijven groeien. Kunnen we ons een economie voorstellen die niet afhankelijk is van groei? En ik, ik heb zo'n vermoeden dat heel erg weinig economen er ooit over gedacht hebben. En mijn suggestie is dat ze na, eens naar de natuur moeten kijken... hoe de natuurlijke economie in elkaar zit. Is dat ook iets wat je dan elders in de evolutie terugziet hoe het fout kan lopen? Ja. Als je nou een boom bent... dan is het natuurlijk noodzakelijk genoeg licht te krijgen. Dus je groeit, anders euh, zit je in de schaduw... en, en dan euh, krijg je niet genoeg licht. Het zou veel beter zijn voor de bomen... als zij een overeenkomst konden sluiten. Laten we nou allemaal klein blijven. Hè? Dan hoeven we niet zoveel energie te... Geven aan hout en, en andere dingen die uh, eigenlijk waardeloos zijn voor ons. Hè? Maar dat kan natuurlijk niet. Dus wat is daar de oplossing geworden? De oplossing kwam door middel van hongerige zoogdieren, die zodanig veel aten dat het boom zijn een nadeel werd. En in plaats van een boom wordt het een gras en, en, en graslanden dus. En die zijn dus. Dat zijn korte planten. Grassen zijn natuurlijk korte planten over het algemeen. Wat dat betekent is dus dat er een verandering plaatsvond... in wat het betekende om goed te kunnen concurreren. Vroeger was het hoger worden als een boom. Nu is het een gras zijn, zodat de groeizone onder de grond zit... in plaats van aan het einde van de takken. En nu dat er zoveel... Uh, wordt gegraasd door hongerige zoogdieren... zijn de criteria voor succes helemaal anders geworden. En dat bedoel ik dus met wat er moet gebeuren bij de mens. Dat uh, de criteria voor succes, voor hoge status, die moeten veranderen. En die moeten minder materialistisch worden. Voor mij is dit het diepgaandste gesprek wat ooit gevoerd is tussen deze schelpen. Dat kan ik je verzekeren. <laughs> Dit zijn Ik merk dat we kunnen gerust een gerust dagje hier alleen laten hebben, meneer Van mij. Oh, kasten. een week. Een week. Ja. Minstens. Dat ja, het is ja. En deze, dit is, dit is, dit is bijna hetzelfde. Maria Kliegel, celliste, en de Nicolaas Hester Hesterhazy-Sinfonia... speelde Herfstbloemen van uh, David Popper. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Als je de natuur een handje wil helpen, bouw dan meer windmolens in zee. Dat lijkt de conclusie van vijf jaar wetenschappelijk onderzoek... naar het offshore windpark bij Egmond aan Zee. Want alle dieren varen er wel bij. Onderzoekers van Imaris, NIOS en bureau Waardenburg laten zien... dat vissen graag schuilen tussen de funderingspalen. Dat er maar zelden vogels te pletter vliegen. En dat voor de aalscholver het windpark zelfs ideaal is... omdat hij daar lekker veren kan drogen. Ook bruinvissen zouden er graag zitten. Zo blijkt uit registratie van onderwatermicrofoons. Al zijn er natuurlijk altijd weer critici die vinden dat de opnames niet betrouwbaar zijn. Dus of die bruinvissen het nou echt zo fijn vinden daar, ja, dat weten we niet zeker. Bedreigde natuur. In het Indiaanse Hyderabad was deze week de grote VN-top over biodiversiteit. Belangrijkste vraag: hoe kan er een einde komen aan het verlies van soorten en wie gaat dat allemaal betalen? d 66 Europarlementariër gerben jan Gerbrandi, die de top als rapporteur bezocht... is teleurgesteld in de uitkomst. Het is hetzelfde liedje als bij alle klimaattoppen. De rijke landen willen niet betalen en de arme landen doen daarom geen toezeggingen. Al dus Gerbrandi. Ondanks de teleurstellende top blijven de 20 biodiversiteitstijddoelen voor 2020 gewoon van kracht. Gerben-Jan Gerbrandi. Ja, dat klopt. Um, en, en die doelen die zijn heel concreet, hoor. Over uh, dat landen 17% van hun uh, land als beschermd gebied moeten bestempelen... en 10% van de zee. En daarheen hebben met name de armere landen heel veel steun nodig. En niet alleen financiële steun, hoewel dat het hoofdonderwerp was van Iderabad... maar ook gewoon praktische steun van hoe, hoe moeten ze dat allemaal doen. En ik heb de afgelopen week gemerkt dat die praktische steun... Dat, ze, uh, ...dat we daar veel meer de focus op moeten leggen. In sommige arme landen hebben ze één iemand die verantwoordelijk is voor natuurbeleid... ...en die is natuurlijk niet in staat om in kaart te brengen wat er allemaal moet gebeuren. En dat is wel een voorwaarde om ook geld te krijgen. Dus ik wil dat de Europese Unie, de Wereldbank en andere organisaties... ...veel meer gaan doen om die landen te helpen... ...om op een goede manier in kaart te brengen hoe het geld, uh, wat er echt wel komt... Uh, hoe dat het beste besteed kan worden om de natuur te beschermen. Al dus VN-toprapporteur uh, Gerben-Jan Gerbrandy. Nou, dat een biodiversiteitstop eh, hoe dan ook nuttig is... blijkt uit de nieuwe rode lijst die natuurorganisatie IUCN... woensdag presenteerde. Daarin staat dat meer dan 20.000 dier- en plantsoorten... met uitsterven worden bedreigd. Dat geldt ook voor 25 soorten primaten. Van bijvoorbeeld de maki, die leeft in de bossen van Madagaskar... zijn er nog maar 19 over. In Europa staan vooral de nerts, die in Nederland al niet meer voorkomt... de paling en de Europese rivierkreeft... Bijna 800 dieren zijn sowieso verdwenen afgelopen jaar. Belangrijkste oorzaak is het kappen van regenwoud... waardoor planten en dieren hun leefgebied verliezen. Maar ook illegale jacht, handel, milieuvervuiling en klimaatverandering spelen een rol. Vlees. De vlees- en zuivelsector is een grote drijvende kracht... achter het verdwijnen van Zuid-Amerikaans oerwoud al dus een woordvoerder van Milieudefensie. Uit onderzoek van bureau Profundo blijkt dat de vraag naar soja... voor 57 procent komt door het gebruik van sojameel in veevoer. Sojameel is naast sojaolie een hoofdproduct, zegt Milieudefensie... en geen restproduct, zoals door de sector nog vaak wordt beweerd. Voor het meel dat in Nederland tot veevoer wordt verwerkt... zijn jaarlijks zo'n anderhalf miljoen voetbalvelden aan landbouwgrond nodig. Beter zou het zijn om voedingsgewassen in Europa zelf te telen. Goed nieuws. Kruidvat en trekpleister stoppen met het toevoegen van microplastics aan hun verzorgingsproducten. Zoals douchegels, scrubcremes en tandpasta. Dat maakten de twee winkelketens deze week bekend. Aanleiding is de campagne van de Plastic Soup Foundation. Volgens de Milieuorganisatie veroorzaken de kleine stukjes kunststof voor uh, zorgen die uh, enorme vervuiling onder andere in, in de Noordzee. En zo komt veel van het microplastic terecht in de magen van vissen. Uit recent Duits onderzoek blijkt overigens dat ook waterzuiveringsinstallaties... grote problemen hebben met microplastics. Bijna al het aangetroffen plastic komt van het afvalwater van onze huishoudens. Een onderzoek. Jarenlang gingen we gelijk op met de Britten als het gaat om biologisch voedsel. Maar uh, nu lijken we ze te hebben ingehaald. In ons land steeg het aandeel biologisch naar 3%. In Engeland blijft het steken op een magere 1,6. Maar hoe kan dat? Door de recessie laten de Britten hun keus nu vooral door de prijs bepalen, zeggen sommigen. Anderen denken weer dat het magere aanbod van biologische producten de belangrijkste oorzaak is. Maar het leukste uh, mogelijke oorzaak is deze. Britten zijn voedselnationalisten. Ze eten alleen van eigen bodem. Als de biologische oogst van dat jaar slecht is, nou, dan eten ze dus maar niet duurzaam voedsel. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Gavota, de zarzuela El Bateo van de Spaanse componist Federico Chueca uitgevoerd door het Engels Kamerorkest. Ik kom nog even terug bij ons maki-nieuws van zo even. Het was niet helemaal duidelijk, maar hier heb ik het. 19 maki's, zei Ja, je. ik zei dat er nog maar 19 maki's waren, maar dat klopt niet. Luister. Uh, ik lees even voor uit het uh, krantartikel Trouw. Op dit Afrikaanse eiland, Madagaskar, loopt maar liefst 91 van de 103 maki-soorten gevaar. Van de meest bedreigde soort, de noordelijke wezelmaki... leven er nog slechts 19 in het wild. De wezelmaki dus. Okay. Daar zijn er nog maar 19 van. Goed. Um, als je mensen vraagt naar alternatieve energiebronnen... dan noemen ze zon en wind en biomassa. Misschien waterkracht en aardwarmte, maar dan heb je het wel gehad. Deze ochtend komen er voor de meeste mensen van ons een, uh, komt er een nieuwe bij. Elektriciteit die wordt afgetapt van de wortels van levende planten. Het is een heel nieuw idee en bedacht in Nederland, in Wageningen. David Strik en Marjolein Helder zijn er op de universiteit mee begonnen. Maar het lijkt er nu op dat het project als zelfstandige onderneming verder kan. In Wageningen staat het op één na duurzaamste gebouw van Nederland. Dat is van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En op hun dak staat een grote proefopstelling waar aan de plantenelektriciteit wordt gewerkt. Joost Huizing krijgt een rondleiding door Marjolein Helder van het nieuwe bedrijf Plenty. Dan moeten we hier een beetje kruip door, sluip door over grind... En dan zie ik hier een dak. Ja. Dit is het proefproject van Plenty. Plenty, dat betekent? Het is een woordgrapje. Je schrijft het als plant E. Dus elektriciteit maken met planten. Maar als je het op z'n Amerikaanse Engels uitspreekt... Plenty, voldoende. Want wij denken dat we hier voldoende elektriciteit mee kunnen gaan maken in de toekomst. Stroom meteen uit de wortels. Rechtstreeks uit het groeiproces. Dat, dat, moet, je, dat moet je gaan uitleggen. Want als ik een draadje bij een plant doe... Er gebeurt er echt niks. Er is iets meer voor nodig, maar zo ingewikkeld is het verder niet. Het zijn allemaal natuurlijke processen waar we gebruik van maken. De plant maakt organisch materiaal via fotosynthese. Je ziet hier slijkgras en liesgras. Twee natuurlijk Nederlandse grassen. En die groeien hier inderdaad feitelijk in een natuurlijke omgeving. En toch kunnen we de elektriciteit uithalen. gaan we dan nog dichterbij. Op de knieën bij het slijkgras. Dat vind je in Nederland overal langs de kust. En hier op het dak, in een grote bak... 8 vierkante meter met water en er komen tientallen of honderden hele dunne kleine draadjes uit. Ja, iedere bak is gevuld met weer een aantal kleine bakken. Dus we hebben hier totaal um, op 15 vierkante meter 60 verschillende bakken staan. Eigenlijk kun je iedere kleine bak, dus ieder van die 60, kun je zien als een batterij. Een natuurlijke batterij met planten waarin de planten voor de elektriciteit zorgen. Maar hoe? Zoals ik zei, de plant die fotosynthetiseert, dus die gebruikt het zonlicht... De zon komt net lekker door om organisch materiaal te maken. Daar groeit hij van, maar hij houdt daar ook een deel van over en dat scheidt hij uit via zijn wortels in de bodem. En in de bodem leven bacteriën rondom die wortels van die plant en die breken dat organisch materiaal af, wat de plant over heeft. En bij die afbraak van dat organisch materiaal komen elektronen vrij. Ah. En elektronen zijn negatief geladen deeltjes. En als we elektronen door een draadje laten stromen, dan noemen we dat elektriciteit. En wij vangen dus de elektronen die de bacteriën uitscheiden. En dus hun afvalproduct als het ware. Die vangen we in een elektrode. Dus de, de minpool van de batterij. En die en koppelen we, we, we aan... Naar, de, naar die kast Ja, via dat draadje. Hè, een van die vele draadjes die hieruit ziet komen. Leiden we dus die elektronen naar die kast. Waar we een heel klein beetje energie uit de elektronen halen. En vervolgens moeten de elektronen moeten stromen. Dus die moeten ook via een draadje weer weg. En die komen dan weer terug in dezelfde bak. En dan heb je daar in die kast elektriciteit, gelijkstroom, die van deze bak afkomstig is. Ja, dat klopt. Maar ik kan me niet voorstellen dat het heel veel is. Dus je hebt waarschijnlijk een heel groot oppervlak nodig. Nu nog wel. Per bak kun je in principe ergens tussen een halve en een hele volt maken. En dat is een van jouw collega's die ja. mij dat kan uitleggen. Sander Venema, hoeveel komt er nu uit? Kan je een lampje hierop laten branden? Ja, ik denk dat het was wel lekker, Ja. ja. Dan moet je wel een paar van die bakken waar Marlijn het over had aan elkaar schakelen. Maar dan zou het wel kunnen lukken. Dat zeg je? Kan je bewijzen? Een lampje heb ik nu niet bij me, maar wel een telefoon. Je kan een mobiele telefoon opladen? Ja, dat gaan we even proberen, denk ik. Oké, okay. zeg maar ik wat je even doet. Even aansluiten. Dan hebben we dus een paar bakken waar Marlijn het over had aan elkaar geschakeld. Zodat we iets meer spanning hebben. Dan gaan we zien of die het doet. Nee, zo zien zien nu niet. Komt te weinig, heet dat te maken? Te weinig, ja. ja. Heeft dat te maken met uh, dat er te weinig zon is op dit moment? Nee, in principe heeft het daar niet rechtstreeks mee te maken. Er kunnen allerlei factoren voor verantwoordelijk zijn. Uh, het kan zijn dat het net even heel hard geregend heeft, waardoor er heel veel water is. Of het kan een tijdje droog geweest zijn, waardoor er eigenlijk te weinig water in het systeem zit. Daarvoor is het nog steeds een proef, hè? Precies. We, we kunnen het nog niet helemaal controleren. Dit is ook echt nog een experiment. Het is wel het eerste opgeschaalde experiment. Jullie zijn begonnen met een heel klein bakje... Ja. In het laboratorium? Ja. En dit is al een tien keer zo grote bak? Uh, veel meer dan dat. We zijn begonnen met, met, een heel klein, inderdaad met, een, met een heel klein plantje, met een polletje gras als het ware. Nou, dat werd steeds groter totdat het uh, zo groot was als een uh, flinke emmer. En de volgende stap was deze 15 vierkante meter. En wat we hier eigenlijk willen doen, is laten zien dat we het kunnen opschalen. En dat is wel gelukt, ondanks dat vandaag de telefoon ja. dus even niet hey, wil opladen. Je, <laughs> je zal toch gewoon naar stopcontact toe moeten, hè? Ja, helaas, ja. ja. Een van de voordelen lijkt me ten opzichte van zonnepanelen, mm -hmm. dat het dag en nacht werkt. Ja, want de processen in de plant en in de bodem die gaan dag en nacht door. Dus we kunnen hier inderdaad dag en nacht elektriciteit maken. Als je het wil vergelijken met zonnepanelen, zijn er nog een aantal andere voordelen. Uh, en bijvoorbeeld dat we een groen dak nu kunnen combineren met elektriciteitsproductie. Dus je hebt de voordelen van het groene dak, isolatie van je gebouw, waterberging, het ziet er mooi uit ja. en tegelijkertijd elektriciteitsproductie. En zou je dan bovendien ook nog die grassen of als er wat anders groeit, kunnen oogsten? Ja, dat zou kunnen. We kunnen bijvoorbeeld rijst kweken in dit systeem. Nou, rijst is ook een grasachtige, daar hebben we ook experimenten mee gedaan. En dus je zou en rijst kunnen groeien en elektriciteit kunnen maken. Even afgezien van al die rode en blauwe draadjes, want die ontzieren het systeem een beetje, is het verder wel heel groen. Als je die nou kan verstoppen, dan noemt iemand dit meteen natuur. Ja. Dat zou ook wel een van de toekomstige toepassingen kunnen zijn. Het systeem ontwikkelt zich nog steeds. We zijn pas eigenlijk net begonnen. We zijn pas in 2007 begonnen met dit onderzoek. Eigenlijk moet het systeem zich in fases nu gaan bewijzen. En dus wat we kunnen doen is een kleine opstelling maken en daarmee een lampje laten branden. En dus dat zou het eerste product kunnen zijn. Nou, de tweede fase... Omdat je thuis in je huiskamer een kamerplantje hebt waar een lamp aan hangt. Ja, dat gaan we binnenkort doen. Ja. De volgende stap is natuurlijk het op veel grotere ja. oppervlakte doen. Ja, de volgende stap zou dus een modulair systeem kunnen zijn zoals we nu hier op het dak hebben. Ook weer in, in kratjes, zeg maar. Ja, in kratjes op een oppervlak wat nu nog niet groen is. en Waar je dus een nieuwe toepassing vindt voor het groen, bijvoorbeeld op een dak. En dan zou weer een, nog een fase verder, dus als de technologie nog verder ontwikkeld is... zou je kunnen gaan kijken naar hoe kunnen we het systeem implementeren in een gebied wat al groen is. En dan zou je dus inderdaad kunnen gaan kijken naar een natuurgebied. En dan kan een natuurgebied kan dus je elektriciteitscentrale worden. Dat klinkt wel heel erg, uh, nou wat zou ik zeggen, 2050. Als het dan ons ligt voor 2015. Ga je al met echt elektriciteitsproductie beginnen of nog weer een iets grotere proef? Er zal eerst een proef gedaan moeten worden. We hopen dat wellicht dit jaar en anders volgend jaar uh, in ieder geval te gaan starten. En we zijn daar ook een project voor aan het optuigen om dus inderdaad een systeem te ontwikkelen voor al. Groene gebieden, voor natuurgebieden bijvoorbeeld. En we hopen daar dus inderdaad volgend jaar de eerste, dus 2014, de eerste veldproef mee te doen. En wellicht kunnen we dan in 2015 het eerste pre-commerciële product daarvan op de markt hebben. Ja. Hoeveel vierkante meter heb je nodig in het gunstigste geval om een huishouden van energie te kunnen voorzien, van elektriciteit? 100 vierkante meter om je hele huishouden van elektriciteit te voorzien. En jij gelooft daar zo heilig in dat het gewoon je baan wordt? Ja, dat klopt. Ik heb uh, vier jaar onderzoek gedaan aan dit systeem. Ik ga november dit jaar erop promoveren. En daarna ga ik fulltime aan de slag om dit systeem ook commercieel toegepast te krijgen. Want ik geloof er inderdaad in dat dit in de toekomst een aanvulling kan zijn op de al bestaande duurzame energietechnologieën. Zelfs als het nu nog niet lukt om die telefoon op te laden? Vandaag lukt het niet, gisteren lukt het wel. 10 bij 10 meter, dat ja, is niks. Dromen, ideeën. Ik kan, ik kan met mijn tuin kan ik hele ik straten van energie uh, voorzien. Dat zegt wel iets over jouw tuin. Ja, maar dan moet ik hem ook eens onder water gaan zetten. Het is geen Varatuin. <laughs> Even kijken, ja, we gaan naar onze vaste uh, vocale, muzikale bijdrage. Elke week een Nederlandstalig lied dat over uh, dieren of uh, natuur of milieu gaat. We hebben ja is zelf ook al een enorme lijst uh, samengesteld. Ik denk dat we de komende drie jaar wel vooruit kunnen met onze persoonlijke voorkeuren. Maar het is natuurlijk ook leuk om af en toe een verzoeknummer te draaien. Hebt u nou zelf een groen lied dat u nog wel eens wilt horen? Vertel het ons. Vandaag een nummer van de cd waar het eigenlijk mee begon. Want vorig jaar heeft Vroege Vogels twaalf nieuwe Nederlandse natuurliedjes laten maken. Tekst van Wietske Loebis, muziek van Johan Hogeboom. En dat heeft een pracht cd opgeleverd. En uh, die heet Vroege Vogels Vokaal. En daarvan nu het uiterst toepasselijke najaar. Gezongen door Bas Maree.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 Na jaar, na jaar, na jaar laat je gaan. De merel, de nummer 1 van onze vogeltop 100, heeft het moeilijk. Dit jaar stierf in Duitsland maar liefst 30% van de hele populatie. Het lijkt een kwestie van tijd of de ziekte overwaait naar Nederland. En wat zullen dan de gevolgen zijn? Vogeldierenarts Jan Hoijmeijer en Jip Lauwekooijmans van Vogelbescherming Nederland zijn hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Jan, de merel siddert op zijn stokje. Wat is nou het dreigend gevaar? Nou ja, op dit moment is het vooral de paniek bij heel veel mensen hè, mm -hmm. die uh, echt in paniek zijn geraakt. Uh, binnen de kliniek vervolgens krijgen we veel telefoontjes en binnen de stichting Papegaaien Heel veel mensen die paniek hebben nu van kan ik nog naar buiten? Ja. Uh, hoe besmettelijk is het? Ze Krijgen andere volgens het? Maar ook. Wat, wat is het virus? Laten we het daar eerst over hebben. Nou ja, de, de, het is, het heel grappig. Hè. We kennen het virus. Grappig? Ja, het is ook heel grappig. We kennen het virus al tien jaar in Europa. Het is in 2001 voor het eerst in, in Oostenrijk. Uh, uh, heeft het de kop opgestoken. Mm -hmm. Het is van oorsprong een Afrikaans virus. Wordt via stekende de mug overgebracht. zit in de familie van, van ook het Westnaalvirus. Nou, ook dat werd van de week nog op tv... een associatie gelegd met het virus. Nou, dat is, dat is een doodeng virus. Er kunnen mm -hmm. mensen aan doodgaan, paarden aan doodgaan... allerlei vogelsoorten aan doodgaan. Maar het van dit oesoeto virus is eigenlijk... dat het tot op heden ja, behoorlijk specifiek... Hè, tot die merelachtige... Uh, ja slachtoffers oplevert. Ja. En Alleen Oosten... de merel lijkt er gevoelig voor. Ja, als je dat over de hele linie bekijkt... Is het is ook wel gevonden bij, bij een enkele uil. Het is, wel, het is gevonden bij mezen, het is gevonden bij mussen. Maar eigenlijk meer uitzonderlijk. En onderzoek in Oostenrijk, dus al in 2001, 2003... Hè, toen kwam het echt naar opzetten... bleek dat binnen twee jaar er een soort piek was. Hè, in een nieuwe populatie, een nieuw virus... dan krijg je slachtoffers, zoals nu in Duitsland. Mm -hmm. En als 30% ja, doodgaat dan zeg ik inderdaad als vogeldierarts en ook een beetje als vogelliefhebber... ja, die 70 procent gaat dat gat heel snel opvullen. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Eerst even, is, is die paniek ook... <laughs> niet genoemd, te positief uh, gelijk. <laughs> <van>. <laughs> hele onderwerp onderuit gehaald in, in de eerste minuut, ja. <laughs> nee, ik ben heel benieuwd, want Jan, jij hebt het over de paniek... maar is die bij vogelbescherming ook te merken? Ja. Nee, helemaal niet. Het is, uh, ik, want ik denk 30 van een hele populatie, dan uh, ja, maar, maar kan een vlag half stok... Merels die, uh, die leven niet zo lang. En die hebben een enorm hoge reproductie. Een uh, merel maakt drie nesten per jaar met uh, elk vier eieren. Dus uh, we hebben 1 miljoen merelbroedparen in Nederland. Er worden 12 miljoen mereleieren gelegd. Er gaan zo ongelooflijk miljoen veel merels dood in Nederland elk jaar. Dat die uh, paar die door zo'n virus getroffen wordt... dat is ja. voor die merel zelf niet van belang... Maar ja, lokaal heeft dat natuurlijk wel zijn invloed. Nee, maar 30 is toch niet een, uh, een paar? En als je zou zeggen, ja, het, het groeit wel weer bij... dan had oorspronkelijk die 30 er ook al niet bij gehoeven. Zou ik denken, qua populatie. Uh, het is niet voor niets dat er nu 100 procent merels zijn in nee, Duitsland het mooie is het en, en dat er 30% vanaf is nu. Het zijn en er veel meer dan het er eerst waren. Want die merel die is een hele succesvolle soort. Die is ja. enorm in aantal toegenomen. Je weet ook niet waar die piek van die populatie zit in Nederland. Misschien is die wel over zijn hoogtepunt heen. Dan is er een nieuw stabiliteit nodig. Natuurlijk evenwicht. Ja, nou ja natuurlijk Jan? evenwicht. Maar na het evolutieverhaal... Hè, dat dus dit soort virussen die eigenlijk opduiken uit het niets... Hè. zoals we net zeiden, bij duiven hebben gezien... het paramyxovirus, 2082 kwam ze opzetten... Daar ging als een golf er doorheen. Je krijgt twee, twee fenomenen. Het ene is he, dat inderdaad heel veel dieren dan niet gevoelig zijn... voor dat virus dus geen weerstand hebben opgebouwd. Dus ook niet qua natuurlijke selectie. Dan valt er dus een klap. Nou, 30% lijkt heel veel, maar naar verhouding is dat eigenlijk maar een heel klein percentage. En dan zie je dat ook in de populatie, bleek ook in Oostenrijk... dat binnen twee, drie jaar in de hele populatie er weerstand was opgebouwd. Dus antistoffen zijn gevonden tegen het virus... Waardoor uiteindelijk de sterkere vogels natuurlijk overleven. Maar ook dat het, het meest gemene virus verdwijnt dus al vrij snel uit de populatie. Dus dan heb je een soort survival of the fittest. De, nee, survival ja, ook voor Want het hoe virus. Uit, hoe uit het virus zich bij zo'n zo zo merel? Nou, deze groep virussen uit die Flavie-familie richt zich voor, voor een deel op, op zenuwstel, zenuwstelsel. Dus evenwichtstoornissen, hersenafwijkingen. Heeft, geeft ook leverafwijkingen, leverontstekingen. Evenwissel, dus dat je echt, echt van zijn stokje valt. Ja, vlammingsverschijnselen, omvallen, mm -hmm. eh, verschijnselen. Dus eh, ook west is ook bekend dat dat kan hersenafwijkingen geven. Dus richt ik op zenuwweefsel. Daarnaast leverontstekingen, mildontstekingen. Ze kunnen acuut doodgaan. Maar nogmaals, het hele gemeen virus, hè, wat zorgt dat een, een dier, dat geldt ook bij mensen, heel snel ziek en doodgaat. Die, die virusvariant die verdwijnt natuurlijk heel gauw uit de viruspopulatie. Ja, waarom? Want ik las daarover ter voorbereiding van dit gesprek. En, ik, en dat was iets nieuws voor mij. Maar leg dat eens uit. Waarom, waarom verdwijnt dat gemene virus zo snel? Nou ja, Het is natuurlijk niet in belang van het virus dat de, de patiënt doodgaat. Want dan is ook de verspreiding van dat virus gaat uit de populatie. Dus je hebt ook binnen de virussen de gemene variant. Bij, bij griep heb je natuurlijk hetzelfde verhaal als er weer griep is deze periode... als 15% van Nederland ziek is, heb je een enorme uitbraak. Maar 100% wordt besmet met het virus. En de gemeenste varianten zijn natuurlijk eigenlijk al, al heel lang uitgeselecteerd. Want ja, de gemene variant maakt de patiënt ziek en die gaat dood... Je kan dus niet meer verspreiding... Dus de rest heeft het wel onder de leden, maar merkt dat niet. Ik vind het fascinerend dat een je bouw, virus dus, dus niet te dodelijk wil zijn. Nee, ja, dus, dus ja. het is natuurlijk ook evolutie. Hij ja. ja. heeft er geen enkel belang bij. Dat iedereen doodgaat. Dus nee. de gemene varianten, maar dat zien we voortdurend terug. Iedereen is met virus altijd heel besmettelijk. Iedereen krijgt het, ebola-virus, eetvirus, is ook niet zo. Dat is, dat is al lang bekend dat er nu veel minder gemene eetvirussen zijn... Ja, dan 30 jaar geleden, want het is niet in belang van het virus, dat is evolutie. Survival of the fittest is niet de sterkste, maar de slimste. Ja. Dus als jij kan overleven in jouw patiënt, in eh, je, je doelgroep, ja, dan ben je een heel slim virus. Ja, want dan hou je het zelf ook langer vol. Maar het mooie van dit virus bleek dus dat, dat binnen de populatie er vrij snel vanuit het niets... Eh, dus afweerstoffen gingen ontstaan. Bleek dus ook dat het virus veel verspreider voorkomt dan mensen denken. Ja, want als je over antistoffen vindt, die krijgen ze niet... Zomaar, die krijgen ze omdat ze in contact zijn geweest met het virus. Dus die, ja, die balans was in Oostenrijk al heel gauw binnen drie jaar onderzocht. Heel fascinerend, tien jaar geleden. Ja. Vervolgens heeft het tien jaar geduurd voor het eerste geval in Duitsland speelde. Ja. En dat is natuurlijk fascinerend. Hoe besmettelijk is het dan? Ja, en wanneer komt het naar Nederland? Want hebben we er al iets van gemerkt? Nou ja, er worden, er worden dode merels nu op het moment uh, onderzocht... om te kijken of het in Nederland is. Ja, uh, want je doet wel heel uniek, in... maar ondertussen roep je wel meer op om um, dode merels op te, op te nou, sturen. Ja, het is natuurlijk wel goed om in de gaten te houden... want je wil wel uh, weten wat er met zo'n populatie gebeurt. En... Uh, uh, het kan bij meegels zijn. Het, het, is ook, ja, het kan dus ook bij mensen zijn. Dus voor volksgezondheid is het ook wel interessant nee, om te weten. dat is absoluut onzin. Het is voor het volksgezondheid echt geen enkele... Nee, het aanwijzing... kan het via, via mensen worden overgedragen? Nee, absoluut onzin. Niet? Dat is echt absoluut onzin. Dat is geen enkele ah, aanwijzing voor het van een congres in het voorjaar in, in München. Dat ja. zijn echte Indianenverhalen. Een vogelziektecongres? Ja. ja, in Duitsland. Dat zijn echte Indianenverhalen, waarbij er een link wordt gelegd met het Westnaal-virus. En dat is heel link, want het ja, zit in dezelfde ja. familie... Ja, dat is heel ja, Maar dat is dus echt een paniekverhaal... waardoor mensen inderdaad mij belden van de week... van Jeempje, uh, ja, dat werd snel het virus gescheiden. Gaan ze koekelen. Doodeng. En ja, dan, dan ook Oesuto. Want Oesuto, hoe ook in, in uh, Oostenrijk, is niet van dier op mens... en uiteindelijk van mens nee, op mens in, in, in Italië zijn er twee mensen gevonden... waar, het, waar ze het virus hebben gevonden. Mm -hmm. uh, uh, maar dat is niet zo gek. Het virus is natuurlijk aanwezig. En als een mug die besmet is met dat virus... een, een merel uh, steekt en die gaat eraan dood... diezelfde mug kan ons ook steken krijgen we ook dat virus. Maar dat is dus voor de volksgezondheid dat evident geen enkel risico tot nu toe. Ja. Dus maar, eigenlijk... hebt... maar voor de, die, die voor de merel is het, behalve dit virus... is het eigenlijk onze eigen invloed op die merel die is veel groter. We kunnen ons wel druk maken om het virus, maar we kunnen er niets aan doen. Nee. Maar 50% van die merels leeft binnen de bebouwde kom... terwijl maar 15% van Nederland verstedelijkt is. Dus die stad die is heel belangrijk voor die merels... En de manier waarop wij uh, onze tuinen inrichten en met die stad omgaan... die is veel invloedrijker op die merelpopulatie. Want er, daar is een verschuiving in geweest, hè? Het is niet ze zijn, de merel is verstedelijkt, of, of ik ja, kan het zo zeggen. Maar... en omdat 50% van die populatie in de stad leeft... is die stad dus relatief heel erg belangrijk voor die merel. En wat wij in onze tuinen doen... dat is veel bepalender voor het succes van de merel als soort. Dus uh, tegels uit de tuin, ga zonder in dat de merel kan eten... <laughs> Schuttingen weg, struiken, dat die merels kunnen broeden. Dat is veel ja. meer van invloed op de populatie ja. van de merel... dan de aanwezigheid van zo'n virus. Want als ja. dit virus voorbij is, dan komt er een ander vogelvirus... wat andere soorten of merels treft. Dus des te belangrijker is zo'n zo campagne, zo'n actie als tuinreservaten ja, van ons. Dat is voor de, dus dus voor de, de merel veel belangrijker dan media-aandacht voor dit virus. Maar wel fascinerend vind ik in de media-aandacht... om je te realiseren dat het virus dus behoorlijk specifiek is. Zoals de meeste virussen specifiek zijn. Mm -hmm. En dat de merel, het heeft tien jaar geduurd vanaf Oostenrijk naar Duitsland. Ja, De merel, en dat vind ik het fascinerend van de merel... Het behoort niet tot echte trekvogels. En het zijn ook enorme territoriaal asociale vogels. Dus, Ze leven niet echt dus, gezellig in groepjes, groepjes jij? groepjes. Op de voertafel zie je twintig mezen, maar je ziet niet twintig merel. Nee. nee ja, ja, dus, een deel van dus... de merelpopulatie is wel trekvogel. Met name ja. de Noord-Europese. En die komen naar Europa. En een deel van onze merels, zeg maar de Midden-Europese merels, die zijn standvogel. Ja. Dus er vindt wel veel menging in die populatie plaats. En uh, met name... Uh, plekken waar merels heel succesvol zijn en dus heel veel jongen grootbrengen... die moeten zich verspreiden over een groot gebied. Want ja. er is natuurlijk ja. maar een beperkte aantal merels... wat in een bepaald gebied voorkomt. Ja, en mooie... die, die muggen, trekken die niet? Nee, ik dat is natuurlijk het, het mooie. Het is dus ook een, een virusziekte die natuurlijk heel specifiek gekoppeld is... aan het muggenseizoen. Dus ook nu deze periode, deze maanden... We hoeven niet de, bang te zijn. De noordelingen die <laughs> naar Nederland komen hier overwinteren... Ja, geen probleem, want er is nu geen muggenseizoen. De standvogels die hier zijn, geen probleem, want er is geen muggenverhaal... En dus de uitwisseling moet eigenlijk meer gaan via muggen. Dat er muggen uit Duitsland deze kant uit gaan ja. dan via Mereld. Ja, dan we, hadden we eigenlijk Bart Knols ook nog een muggenexpert expert aan tafel moeten hebben. Die zullen we een andere keer nog bellen. Um, is, die, het, oh, sorry. is het een gewone mug? Nog even over die mug? Nou ja, is het ook een van de typische kenmerken van dit virus is dus wel. Hè, dat die dus niet afhankelijk is van een specifieke mug. Hè. Er zijn natuurlijk bekende muggensoorten die, die besmettelijke ziektes overbrengen. Ja. En deze mug kan zich dus vrij makkelijk aanpassen aan gewone muggen. De gewone steekmuggen. Een gewone steekmug. Ja. En dat maakt dus dat die verspreiding in Europa op die manier wel doorgaat. Het is in heel Europa gevonden, nog niet in Nederland. Maar Sp ja. Ja, Spanje, Italië, Hongarije, Italië. Overal is het eigenlijk gevonden. Ja. Ook door antistoffen bij vogels. Zoals in Italië en Spanje is het al lang bekend aan antistoffen. Maar er is geen enkele ja, vogelsterfte eigenlijk gekoppeld aan het zoete virus in alleen Italië nu dus Spanje. Die, Alleen nu dus die, mier, die, die, die, die, die merel in uh, Oostenrijk en Duitsland. Ja. Uh, je hebt nog even over, over onze merel. De, de, hoe gaat het met de merel? De merelstand? Uh, nou, merel, het is de meest algemene broedvogel van Nederland. Maar het is een heel, heel voorzichtig dat die merel iets minder algemeen aan het worden is. Maar dat is echt een achteruitgang van een, misschien een procent uh, per jaar. En waar dat precies aan ligt, of dat nou de dynamiek van de populatie is... of omdat we, ja, we hebben drie strenge winters gehad. En uh, dat kan natuurlijk voor een standvogel wat van invloed zijn. Sneeuw maar wel de... in de stad, en in de stad is wordt ge... het meest bijgevoerd. En, uh... um, ja, maar die merels die halen heel veel voedsel ja. van de bodem. En als je periodes met sneeuw hebt, zoals we een aantal winters hebben gehad... wordt nu wel de voedselbron voor merels afgesneden... en zijn ze dus op een andere voedselbron uh, aangewezen. En uh, ja, dat is in de winter, Ik kan dat best gevoelig zijn... Uh, er zijn droge voorjaar geweest, waardoor bijvoorbeeld het eerste broedsel... wat meestal heel erg belangrijk is voor de reproductie... waardoor uh, dat dat misschien minder succesvol is geweest. Dat is, uh, het is moeilijk te zeggen hoe dat komt. Ja. Ja. Dus, ja. geen paniek. Uh, het stabiliseert zich wel. Ook die 30% terugval in Duitsland komt wel goed. Sterker nog. Je moet ervan uitgaan dat een populatie waar zo'n virus doorheen gaat... He, uiteindelijk sterker en vitaler is. Dat hebben we gezien met de zeehondenpopulatie. Dus het is alleen maar goed voor de merel? Het is voor de populatie echt helemaal niet ongezond... dat er een vorm van natuurlijke selectie gaat plaatsvinden. Eigenlijk tegen he, alle voordelen die merels hebben door de cultivatie. Waardoor ze enorm uh, gaan stijgen. Ja. Ja. En geen paniek voor de menselijke gezondheid. Maar ja, nou ben jij een vogelman, dus... Uh... Dus, uh, <laughs> nou, nou, ik ben ook nog mens. Je dus, weet ook uh, niet zo'n mens. Ik heb ook nog kinderen. Dus, <laughs> nee, nee, dat, dat, dat, dat, dat soort paniek, moet wel echt ergens op gebaseerd zijn. En het feit dat alleen de merel zo gevoelig is, hoe, hoeveel lijken wij op de merel? wat een onzin. Ja. Maar daar valt dus verder niet... Ja, we gaan afronden, verder niets over te zeggen. Waarom het nou de merel en niet al die andere vogels? Nou, dat is specifiek met veel, veel meer virussen. Pokkenvirus bij, bij, bij mezen... Ja, dat pokkenvirus voor mezen is geen risico voor de merel of voor duiven. Nee. En roofvogelpokkenvirus is niet kwetsbaar voor... Andere, het zijn allemaal andere andere zorggesprongen. Dus uh, als mens veel... hebben wij ziektes die andere ja. dieren niet van ons kunnen is krijgen. Veel meer, het is veel meer uitzonderingen dat virussen over de grenzen springen. We zoals nemen, vogelgriep. We nemen dat het gewoon vogelgriep. aan. Het is gewoon zo. De, de noodklok hoeft nog niet uh, geluid te nemen. En eigenlijk is natuurlijk elk virus een pokkenvirus. Je <lacht> blauwe Koormans van Vogelbescherming Nederland. En vogeldierarts Jan Hoormaier. We blijven het uh, volgen. En zodra het virus in Nederland opduikt, uh, dan horen we het, hè? Natuurlijk Oké, ja. nog even een stukje venolein de natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nog een bijzondere melding. En blijf bellen. 0356711338. Theo Kompier, Nieuwe Sluis. Eind augustus uh, vond ik in mijn composthoop 41 ringslangenheren. En afgelopen week zijn de slangetjes uh, geboren. Het, het was een heel gekruil. En twee dagen later was alles weg. De wereld in. Nou, succes maar met die beestjes. Nou, dat sloeg ook een beetje op de merel. Hè. Succes met die beestjes. Uh, nog even onze website promoten. Hè. Er is nu een fotowedstrijd te vinden met als thema slaap. Want onze website is ook, uh, maakt ook kans op een prijs, de prestigieuze Pri europa uh, Stuur uw foto's in met het thema slaap. En niet alleen foto's van slapende honden en katten. Hè. Vooral even lekker die natuur in. Tot de volgende week. 6 november. Verkiezingen in de Verenigde Staten. Het derde en laatste verkiezingsdebat gaat dinsdagnacht over de buitenlandpolitiek. Waarom we What will Americans younger horen? You know what I mean we should worry about ourselves. I mean I feel like economically socially we're going through a lot of things. Het land moet bezuinigen. Liefdadigheidsinstellingen vangen het gat op. Maar is het genoeg? charities will never be able to replace what the government is simply not enough money. Amerika, naar de stembus in Bureau Buitenland. Vanavond tussen 7 en 8.